Drie uur. Joris Dubenitski met het NOS-journaal. Er zijn 100 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis, meldt het RIVM. Dat zijn er 23 minder dan gisteren gemeld. Het dodental steeg volgens het RIVM met 120, iets meer dan gisteren. De patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis overleden of opgenomen. Er zit vertraging in de cijfers. De Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, zegt dat er nog geen wetenschappelijk bewijs is... dat mensen die zijn hersteld van het coronavirus en antistoffen hebben... niet nog een keer besmet kunnen raken. De VN-organisatie waarschuwt dan ook voor zogeheten immuniteitspaspoorten. Chili wil vanaf maandag dat soort documenten uitreiken... aan mensen die zijn genezen verklaard van COVID-19. Als er antistoffen in het bloed worden gevonden, zouden ze weer aan het werk mogen. Ook vreest de WHO voor nieuwe besmettingen omdat mensen dan misschien lakser worden met het opvolgen van de standaardadviezen. Vandaag begint een nieuwe overheidscampagne tegen huiselijk geweld. De kans op mishandeling is op dit moment groter... omdat de spanningen in huis door de coronamaatregelen kunnen oplopen. Dat zeggen de initiatiefnemers, twee ministeries. Naast de campagne op Radio en TV is er een website... waar mensen tips en adviezen kunnen vinden over wat ze kunnen doen... bij allerlei vormen van huiselijk geweld.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 Yeah. Uh -huh. My feelings involved. Stop. I ain't but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 Rum it in a in a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 a positive Je te laisse à tenter, planer, tout simplement, naturellement. Ne me mens pas, non. Il est moment d'enlever ton masque, des masques, vraie identité dont ton soif à C'est très réalité, hey Trop dérondé des commis dans le passé. Attention à la tentation. Peut-être une lame à double, double cache en pénétrant dans la positivité. Bon, bon tu tout la négativité. Ça dépend que de toi et ton juste choix.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 To the top, 'cause I don't wanna stop. I break into a rhythm like some good old hip hop. Tick tock, you don't stop. I am a peacemaker, mind dealer, got things going on.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 Ghost. Cause you were always there for me when I needed you most